Reputatiecoaching podcast nummer 153. De podcast van vandaag is een experiment. Na meer dan 150 afleveringen verander ik eens van stijl, daarover zo meer. De podcast op Soundcloud trekt nog niet zoveel luisteraars... ...dus ga ik de komende tijd meer afleveringen uploaden. Bovendien is de podcast goedgekeurd voor Google Play Music. Heeft Google Play Music dan podcasts? Nog niet, maar binnenkort wel. Zo zie je rode reviewsterren op Google en zo zijn ze weer weg. Meer over Google, de feestdagen komen eraan en vanaf nu kun je je openingstijden op bepaalde feestdagen tot een jaar vooruit instellen voor een nog betere gebruikerservaring. En ben je een 24 uursbedrijf bedrijf maar sta je nog niet zo op Google, dan vertel ik je hoe je dat moet doen. Het vroegere arken, nu onder de Tui-vlag, is niet helemaal eerlijk met de publicatie van reviews. Ook reageert het bedrijf er helemaal niet op. Vooral het laatste is een kwalijke zaak. Ik vond ook een paar leuke artikelen op Coasto over de door Webcare Teams gebruikte kanalen en de taalgebruik door Webcare Teams. Die wil ik graag met je delen. Facebook blijft maar groeien, niet alleen in gebruikers, maar ook in video reviews, als mede in omzet. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatiecoaching podcast. Ik ben Eduard de Boer, Reputatiecoach. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren, doordat jouw website beter gevonden wordt, zowel lokaal als landelijk.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 Laten we er nu overgaan op het onderwerp voor vandaag. Allereerst, ik zei het al, een podcast nieuwe stijl. Voorheen was de podcast helemaal scripted. Maar nu ga ik hem free format doen. Ik ga gewoon de topics opzoeken die ik met je wil delen en daarover een verhaal vertellen. Ik vind het wel spannend, want wat ik al zei, voorheen schreef ik dus de hele podcast uit en die las ik dan voor. En ik deed natuurlijk mijn best om ervoor te zorgen dat die niet als zodanig klonk. Maar ja, het is tijd voor verandering en dat mag ook wel na een goede 150 aflevering of eigenlijk net iets meer. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. De transcriptie komt nu dus te vervallen en ja, nu zul je dus, als je het hele verhaal wilt horen, moeten luisteren naar de podcast, naar de audioversie. In plaats van de transcriptie vind je nu dus show notes, oftewel de samenvatting van de onderwerpen die ik behandel. De reden, een van de redenen hiervoor is dat ik het tijd vind voor verandering. Aan de andere kant ben ik ook op dit moment erg druk met verschillende opdrachten. En op deze manier hou ik meer tijd over om meer blogberichten te kunnen schrijven en meer video's, instructievideo's en dergelijke voor je te kunnen maken, bedrijven of ondernemers te interviewen en noem maar op. Waar ik wel heel benieuwd naar ben. Wat doe je liever? Luister je liever? Of ben je iemand die liever leest? Laat je mening achter op www.reputatiecoaching.nl In aflevering 145 zei ik het al, ik was toen bezig met podcasts uploaden naar Soundcloud. En tot op dat moment had ik een goede 15 podcasts geüpload. Maar ik moet zeggen, die worden nog niet echt veel beluisterd. Dat is jammer. Ik denk dat ik er zelf debat aan ben. Het is mijn eigen schuld. Ik heb gewoon te weinig geüpload. 15 afleveringen. Het zijn eigenlijk allemaal oude. een Beetje gedateerd misschien. Dus ik denk dat het mogelijk verbetering kan opleveren... als ik de komende tijd meer podcasts ga uploaden... en ga proberen om bij te komen met de huidige stand van zaken. Dus uh, dat de meest recente afleveringen ook te beluisteren zijn op Soundcloud. En dan zal ik wel zien of het werkt. 27 oktober heeft Google aangekondigd dat het op Google Play Music nu ook, of binnenkort eigenlijk beter gezegd, ook podcasts gaat bieden. Je kunt je aanmelden op g.co podcastportal. De link ervan vind je in de show notes van deze podcast. Alleen het wat heel jammer was toen ik er naartoe ging, was dat, dat ik de melding kreeg dat het uh, voor, voor, voor mij, voor Nederlanders, nog niet beschikbaar was. Alleen voor mensen uh, vanuit de Verenigde Staten en dus nog helemaal niet voor de rest van de wereld. En dat vond ik jammer. Ik ben dus even gaan kijken wat daaraan ten grondslag lag voor check. En ja, door, door middel van een trucje heb ik mezelf toch kunnen aanmelden. En binnen vijf uur kreeg ik zelfs een mailtje dat de podcast was goedgekeurd. Dus ik ben heel benieuwd. Want vergeet niet, Google Play Music is natuurlijk beschikbaar op weet ik hoeveel miljarden uh, Android apparaten. En dat biedt dus een extra kans om meer exposure te genereren voor de podcast. Statistieken zullen uitwijzen of het, uh, of het zin heeft. Ja, kijk, als de podcasts binnenkort alleen nog maar beschikbaar zijn in uh, Amerika, dan heb ik er weinig aan, want de podcast is natuurlijk in het Nederlands. En ik denk niet dat Amerikanen zullen zijn die de podcast willen gaan beluisteren in het, in, in het Nederlands. Anyway, we zullen het zien dus. Ik zei het al, zo zie je ze en zo zie je ze niet meer. De rode reviewsterren in Google zijn weer weg. Vorige week zag ik ze nog wel, gisteren zag ik ze ook nog, nog een tijdje eigenlijk. En opeens gedurende de dag waren ze echt weg en kon ik zo niet meer reproduceren. In totaal heb ik ze zo'n twee tot drie weken lang gezien. Het is wel een van die experimenten van Google, daar lijkt het op. Want in het verleden zijn ook gele, groene en grijze sterren gespot. En wat het in de toekomst wordt, dat weet alleen Google. Vooral in Amerika, en ook een groot deel van de rest van de wereld, komen de feestdagen eraan. Zij kennen natuurlijk geen Sinterklaas, maar in Amerika, in Canada heb je Black Friday. In Amerika heb je Thanksgiving, Kerstmis komt er natuurlijk aan. En meer van dat soort feestdagen. Wat dan heel belangrijk is voor, voor winkels, voor lokale bedrijven... zijn natuurlijk de openingstijden. Die moeten kloppen, die moeten actueel zijn. Tot voor kort was het heel lastig om op Google... op bepaalde data andere openingstijden te specificeren. Eigenlijk moest je dat de week van tevoren doen voor de komende dagen... om het dan aan te passen. En dan nog, dan leek het er mogelijk op voor uh, mensen die naar je vermelding keken... of die openingstijden verbindend waren, of die altijd golden. Sinds een paar dagen is dat nu anders... Je kunt op Google Mijn Bedrijf een spreadsheet uploaden voor je bedrijf. Met daarin een aantal speciale en verplichte en optionele velden. Eén veld is daarin heel belangrijk, namelijk het veld van de openingstijden. Als je daarin niet alleen hh.mm-hh.mm, mm, dus de van-tot-tijden in specificeert... Maar daarvoor nog zet de datum in de format van vier cijfers voor het jaar: mintekentje, twee cijfers voor de maand, mintekentje, twee cijfers voor de dag. Dan kun je op die manier de openingstijden tot een jaar vooruit instellen. Vervolgens sla je die spreadsheet op als een xls, xslx, .ods, .csv, .txt of zelfs een .tsv... ...en die kun je dan dus importeren in Google Mijn Bedrijfslocaties. Daarvoor klik je dan op de blauwe importeerknop en als alles goed gaat... ...krijg je een voorbeeld van de import met alle wijzigingen. Een belangrijk detail is dat je overal dezelfde winkelcode gebruikt, ook voor één winkel... Want als je via de bulk upload modus gaat werken, zoals dit dan heet, dan moet je bij, voor iedere winkel een unieke winkelcode specificeren. Als je dus in die spreadsheet meerdere regels opneemt voor één en dezelfde winkel, met verschillende openingstijden voor verschillende uh, feestdagen, dan moet je dus overal in het veld winkelcode dezelfde winkelcode gebruiken. Daaraan gerelateerd. Laatst vroeg iemand mij uh, hoe je kunt specificeren op Google mijn bedrijf, dat je bedrijf 24 uur per dag is geopend. Dat leek niet echt mogelijk. Die persoon die had opgegeven dat hij van 0000 tot 2359 open was voor zijn bedrijf. Maar tegenwoordig kun je instellen van 0 in Nederlands, tenminste als je in het Nederlands werkt op Google Mijn Bedrijf, van 0000 tot 24:00. Of als je in de Engelse modus werkt, dan moet je in specificeren 12.00am tot en met 12.00am. podcast 151 had ik het over richtlijnen voor het plaatsen van reviews. Luister Jeroen, die al vaker in de show is geweest, in ieder geval uh, genoemd, die vroeg mij waar hij die kon vinden. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 153 vind je de link ernaartoe, uh, Jeroen. De afgelopen week was ik op vakantie in Gambia. Ik ben benieuwd of je er iets van gemerkt hebt, want uh, als het goed is, sterker nog, het was goed, want ik heb het gecontroleerd, is gewoon afgelopen donderdag, of vorige week donderdag, ook de podcast uh, live gekomen. Die had ik dus al van tevoren uh, gemaakt en gepland om online te komen. Tijdens die vakantie ontmoeten we twee andere Nederlanders en die klaagden over dat ze steeds, als ze met Arke schuine streep, vlogen, een tussenlanding maakten zonder aankondiging, terwijl de vlucht dus was uh, aangekondigd als een rechtstreekse vlucht. Iedere keer werden ze dus gedwongen om een tussenlanding te maken met als gevolg een extra stuk reistijd. En dat was al zes keer achtereen gebeurd en nu dus ook weer. Ze waren dus best wel gefrustreerd. En ze hebben steeds een recensie gepost bij Arke toen ze een mailtje kregen of ze wat ze ervan vonden van hun reis. Maar al die recensies die werden niet weergegeven in de lijst van beoordelingen op de site van Arke. En natuurlijk geeft dat een vertekend beeld. En het ergste is nog dat dit stel dus ook al vijf keer heeft geklaagd bij Arke, maar nog nooit een reactie heeft ontvangen. Ja, tja, dat vind ik, dat, dat, dat kan niet in deze tijd, waar bedrijven overal om recensies vragen. Het stelde ons dus aardig gefrustreerd. En om ze een beetje op weg te helpen om een klacht echt kwijt te kunnen, stelde ik ze gerust en uh, zocht eventjes wat, wat pagina's voor ze op, waar ze hun, hun reiservaring met Arken, Schuin en strip Striptoei kwijt konden. Een paar voorbeelden, waar je zo alleen al recensies kunt posten over Arken. Ik zocht daarvoor op Google op Arken en recensie, of Arken en beoordeling. En ik vond even reisgraag.nl, reisorakel.nl trustpilot.com, vakantiepanel.nl, klantenvertellen.nl, vliegreiservaring.nl, rondreis.nl, wereldwijze.nl, ervaringensite.nl. Zij namen zich in ieder geval voor om op flink wat van die sites hun ongenoegen te uiten. Op de site coastal.com las ik twee leuke artikelen. Het eerste artikel had als titel: "Helft webcare is besloten, Twitter en Facebook nek aan nek." En het andere artikel had als titel: Onderzoek naar taalgebruik Webcare Teams. Daarin vond ik een paar leuke statistieken. Allereerst 53,5% van de uh, Webcare Teams die hebben uh, publieke communicatie. Die kun je dus overal lezen. En 46,5% van de Webcare communicatie is uh, afgesloten. Die is dus niet voor iedereen te lezen. Mensen worden weinig meer aangesproken met u. Dat is slechts een 10%. Jij en je, dat, dat scoort dus 90%. Geeft een vertrouwd gevoel. Geeft betrokkenheid. En als je dan eens kijkt naar het gebruik van webcare-kanalen... waar dat stukje Twitter en Facebook nek en nek uh, uit voortkwam. Facebook wordt gebruikt voor 47,8% van de communicatie. Twitter 47%, dus dat scheelt maar 0,8%. WhatsApp, uh, ja, nog maar met 4,6%, maar dat is dus behoorlijk groeiend... want je ziet meer en meer dat bedrijven ook via WhatsApp ondersteuning gaan bieden. Of webcare. Instagram. Ik vind het knap als je webcare wil gaan bieden via Instagram... maar dat is slechts 0,3%. Er zijn zelfs bedrijven die bieden uh, webcare... Via LinkedIn, dat is 0,2%. En zelfs bedrijven die YouTube-webcare bieden, maar ja, dat is maar 0,1%. Ik had al even over dat persoonlijke, uh, die persoonlijke communicatie op web, door webcare-teams. Massaal wordt het woord ik gebruikt door webcare-medewerkers. In zo'n 88% van de gevallen. En het woordje wij is slechts 12%. Alleen, als het tot problemen leidt, als ze hun excuses moeten gaan aanbieden... dan wordt het opeens, uh, dan wordt het niet meer ik, maar dan wordt het wij lijkt me zich te verschuilen achter het algemene bedrijf. Want opeens zegt dan 72% onze excuses en 28% zegt mijn excuses. Ook als ze beloftes doen. 45% durft te zeggen ik kom erop terug, dus die neemt het persoonlijk op. En 55% zegt dan wij komen erop terug. En bedrijven zeggen ook vaak sorry. Afgelopen half jaar zijn eerste volgens Coasto maar liefst 300.000 keer uh, sorry, of een vorm van een excuus uh, te lezen op Twitter en Facebook. Daarin was uh, PostNL de winnaar. Zij hebben zich het vaakst uh, verontschuldigd voor de stakende postbezorgers. 100.000 keer kun je het afgelopen half jaar lezen dat organisaties iets uh, vervelend vinden. Daarin is uh, KLM de koploper. En je kunt 11.000 keer lezen dat een organisatie zegt erop terug te komen. Ik ben benieuwd of dat werkelijk gebeurd is. Tot zover over het uh, taalgebruik door teams in Nederland. Facebook groeit en Facebook blijft maar groeien. Inmiddels zegt Facebook dat ze al zo'n 8 miljard videoviews hebben per dag door circa 500 miljoen mensen. Ja, het is niet helemaal eerlijk, want ik, ik heb je al eerder gezegd, de, de video's op Facebook beginnen automatisch te spelen, de zogenaamde autoplay. Dus als er een video wordt vertoond, begint hij gelijk af te draaien en dat, dat telt dan, na een paar seconden, telt het al als een view. Maar Facebook ziet toch een enorme markt voor video en ze staan nu nog slechts aan het begin van het commercialiseren van video. Nog wat Facebook nieuws. Facebook kondigde over het afgelopen kwartaal een stijging aan van 45% in de advertentieinkomsten. En daarvoor komt 78% van mobiele advertenties. Verder zegt Facebook op dit moment 1,55 miljard actieve gebruikers per maand te hebben. Miljard, ruim 1,5 miljard actieve gebruikers per maand. En daarvan is zo'n 1,01 miljard gebruikers actief per dag. Ongelooflijk die aantallen. De omzet van uh, Facebook bedroeg in het derde kwartaal van dit jaar 4,5 miljard dollar. In de show notes heb ik een grafiek opgenomen... van de groei van het aantal actieve gebruikers op Facebook. Ik zag het eerder deze week voor het eerst. Ik, ik zat in Google Maps te werken op, op mijn iPhone... en opeens scheen onderaan de vermelding van een restaurant... in de Google Maps app op iOS een vraag. Bijvoorbeeld, is deze plaats geschikt voor groepen? Vraagteken. Of heeft deze plaats wifi? En na wat meer onderzoek bleek dat ik deze vraag alleen kreeg... als ik bij het desbetreffende bedrijf een beoordeling had gepost. En op zich is dat logisch, want... Ik kan natuurlijk eigenlijk niet uh, zomaar over een bedrijf iets, iets roepen. Van hebben ze wifi, zijn ze geschikt voor groepen of, of dat soort dingen. En het lijkt een beetje een soort van votingsysteem, systeem zoals dat ook door Yelp wordt gebruikt op dit moment. Ik heb het voor twee restaurants gedaan en nadat ik achteraf ging kijken uh, bleek dat het bij eentje uh, was het ook al eerder gedaan door mensen, denk ik. Want mijn resultaten bij een ander restaurant uh, waar ik resultaten heb gepost of antwoorden op die vragen. Die zijn na een paar, zelfs na een paar dagen nog niet zichtbaar. Ik denk dat het dus een soort van votingsysteem is, dat als meer mensen hebben gestemd en meer mensen vonden dat bijvoorbeeld wifi beschikbaar was en de plaats gezellig was en dergelijke, dat het dan ook vertoond wordt in de resultaten van Google Maps. Wat ik al zei, het is dus wel zichtbaar voor diverse restaurants, maar alleen in de mobiele Google Apps Map op iOS. Ik kan even nog niet spreken voor Android en ik zie ook niks daarvan terug op de desktop. De vragen die dan zoal worden gesteld zijn, nou ik geef je, er een, ik geef je een aantal die ik ben tegengekomen. Als eerste, heeft deze plaats wifi? Bezorgt deze plaats een huis? Biedt deze plaats afhaalmogelijkheden? Accepteert deze plaats reserveringen? Is dit een leuke plek om te dineren? Is hier gewoonlijke wachttijd? Accepteert deze plaats alleen contantgeld? Heeft deze plaats goede vegetarische opties? Zou u deze plaats typeren als romantisch? Is deze plaats geschikt voor gezinnen? Toen ik die vraag allemaal had beantwoord voor een, een Chinees restaurant hier in de buurt... ...kreeg ik als reactie van Google, hartelijk dank voor uw antwoord. U heeft anderen geholpen betere beslissingen te nemen over waar ze naartoe willen. En ik kun kiezen uit gereed of uit meer. Nou, natuurlijk, ik wilde meer. Ik klikte dus op het meer-knopje en kreeg nog een aantal vragen. Dat waren, is deze plaats geschikt voor groepen? Heeft deze plaats een mooi uitzicht? Is het hier gewoonlijk stil? Hangt hier een informele sfeer? Zou u deze plaats typeren als gezellig? Heeft deze plaats goede gezonde opties? Heeft deze plaats live muziek? Is het hier meestal druk? En toen kreeg ik dus ook weer hartelijk dank voor uw antwoord. U heeft anderen geholpen betere beslissingen te nemen over waar zij naartoe willen gaan. En dan kon ik alleen maar klikken op gereed. Die resultaten waren voor desbetreffende Chinese restaurant nog niet zichtbaar. Maar ik hou mijn vinger aan de pols. Ik blijf het in de gaten houden. En als ik dan er iets over zie, dan kom ik er zeker bij je op terug. En hiermee kom ik dan ook weer aan het einde van deze podcast in inmiddels een wat andere stijl, andere format. Hoe vond je dit format? Mis je eigenlijk de volledige transcriptie? Ben je iemand die liever leest of ben je iemand die liever luistert? Laat het me weten onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoating.nl slash 153. Ik hoop elk, in elk geval dat je deze podcast ook leuk vindt en dit soort content ook.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 Sinds een paar weken is het mogelijk om een recensie te posten voor reputatiecoaching op Google Plus, of Google Mijn Bedrijf. Doe me een plezier en post nu meteen ook even een reactie op plus.google.com slash plus tekentje reputatiecoaching.nl. Dat waardeer ik enorm. Alvast bedankt. Wil jij advies of help je hulp nodig? Op de website kun je me een berichtje sturen en zelfs gratis een consult in boeken. Ook kun je me bellen op 084-883-1556...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 plus.google.com slash plus tekentje reputatiecoaching.nl Laat daar je reactie achter. Ik kijk er naar uit. Bedankt. Doei!